Dat is die in haar Blote zie Met op haar hoofd een nijlon draait zij al dansend met haar buik. Ah, ha, ha, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Marie eet bruin brood. Zij gooit haar charretelle los. De heren zitten met een los Ah, dat is Marie. Ha, ha. Iedere man past op het kind. De heren kregen het benauwd, alleen Marie die kreeg het koud. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Kosma zeven gulden vijftig, inclusief consumptie. Die duur als ik haar in haar blote heum zie. Legt zij haar benen in haar nek, dan worden alle mannen gek. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Ah, dat is Marie. Marie Maximidi Nixie. Marie stopt zich niet in de drank. Marie stopts middags op de bank. Ah, dat is Marie. That was Marie